do <laughs> In de literatuur kwam ik op allerlei uh, ideeën van uh, de, de interpretatie die, die Derrida aan gaf. Die gingen over uh, de identiteit van de westerse cultuur. En uh, daarin bleken allerlei openingen te zitten die uh, ja, voor mij aanleiding gaven om er wat verder op, uh, op in te gaan. En uh, iemand anders die zei me toen ja dat is heel erg leuk maar het klinkt ook een beetje als wat er in de 60e jaren bij mensen als een gebeuren. gebeurde. En toen dacht ik van, ja, die 60 jaren, dat, dat was allemaal natuurlijk allemaal heel spannend... en het moest over van alles gaan. Maar oké, okay, ik zal er eens naar kijken. En inderdaad, bleek er meer in te zitten dan ik in eerste instantie dacht dat er in zou zitten. Dus ik ben wat meer van uh, mijn kloeren gaan lezen. En uh, ik trof er onderwerpen onderwerp aan die uh, ja, ik niet eerder op zo'n manier uh, had gezien over, uh, over media... en de invloed uh, die dat zou hebben op onze, onze cultuur... Maar het, de leukste connectie die ik zag is dat het ook met uh, gewoon, uh, de letterkunde... met de Amerikaanse literatuur te maken had. En het achtergrond van McLuhan is die van de, van de geletterden. En uh, die connecties bleken heel sterk te zijn. Waardoor het voor mij nog levendiger werd. Want dan werd zowel McLuhan als Derrida aan elkaar geknoopt. En dat ging over, uh, over de identiteit van onze cultuur uiteindelijk. En het uh, effect van de, de media erop bleek dusdanig... Ja, groot in de ogen van mijn kloer... dat uh, ik ze aan het zoeken ging hoe, dat, hoe de verhoudingen waren... tussen uh, bewustzijn, media en uh, literatuur. En ik, kwam toen, uh, ja, ik had plannen voor een, een, een, een proefschrift. en uh, Die plannen die, die, ja, die cirkelden eerst daaromheen... van hoe ga ik dat nou uitwerken, welke kant gaat het op... En steeds meer werd, kwam het accent om McLuhan te, richten, te zetten. En uh, ja, toen, uh, op een gegeven moment moest ik dat uh, afbakenen. En toen kwam eigenlijk alleen nog maar McLuhan naar voren. Want dat was breed genoeg. Want die man heeft inderdaad over alles en nog wat geschreven. Dus dat was, uh, was spannend genoeg om daar alleen op te richten. Dus daar ben ik mee aan de slag gegaan. En uh, ja, McLuhan, het is een figuur die... Uh, ja, je denkt op een moment van, nou ik weet niet waar het over gaat. En uh, het volgende moment, dan, uh, dan is het van, ja, ho, ho, heeft hij het nou al uitgelegd? Of uh, was het dit? Of is er nog meer bij? En je moet gewoon doorlezen. En zelf uh, afwachten of je later weer ideeën krijgt in je hoofd. En dan moet je zelf uh, gaan schrijven. Want hij zal het niet uitwerken op zo'n manier voor je. Maar hij laat het als uh, ja, een soort ervaring. Laat hij uh, Inzicht geven in, uh, in situaties of een beschrijving geven van uh, wat hij ervaren heeft in onze cultuur, die uh, relevant zijn voor een inzicht. Erin. Maar hij zal het inzicht niet helemaal uh, uitgekristalliseerd voor je neerzetten. En uh, da daarom kost het nogal wat tijd om uh, enig begrip te krijgen voor uh, zijn schrijven. En daar heeft hij, is hij, toen hij schreef, is daar uh, door een heleboel anderen, vooral wetenschappers, nogal overheen gevallen. ...dat hij onduidelijk was of dat hij te oppervlakkig was of uh, ja, niet genoeg uitgewerkt. Later heeft hij daar wel uh, aardige reacties op gegeven. Vooral als het uh, om technische fouten ging die hij dan uh, in zijn werk werd aangetroffen. Dan was hij alleen maar blij dat die mensen dat verbeterd hadden. Want dan hoefde hij het zelf niet te doen. <kwijden> want hij deed eigenlijk weinig af of toe aan, uh, aan het werk zelf. Maar uh, ja, die fouten, daar, daar kon hij goed mee leven. En andere kritiek over uh, dat zijn methode van werken niet zou kloppen, die, uh, ja, die weer sprak hij eigenlijk door te zeggen: van ja, jullie zijn te uh, verouderd. je uh, manier van werken, dat is allemaal volgens uh, de tijd van uh, de boekdrukkunst. Dus de, de geletterde tijdperk waren alles keurig, hiërarchisch en. Uh, ...systematisch is opgebouwd... ...en dat telt niet meer. Je moet openstaan voor nieuwe invloeden... ...en op een andere manier zien te werken... ...wil je nog enige... ...aansluiting hebben met wat er nu gebeurt. En dat, daar kon ik wel mee inkomen. In in dus ik vond dat... Uh, ...genoeg reden om uh, op uh, door te gaan. Hij uh, heeft een bepaalde stijl... ...ontwikkeld... ...en zich uh, in zijn hele... ...vorming erg... Uh, spiegelt aan uh, mensen als uh, uh, James Joyce en uh, misschien in sterkere mate nogal Ezra Pound uh, is dat uh, echt zo direct aan te wijzen dat uh, zijn manier van denken en schrijven zo sterk is beïnvloed door uh, de moderne literatuur van die tijd Nou, hij heeft de uh in eerste instantie geloof ik in de tijd dat hij studeerde in, in Cambridge was hij nog niet zo gesteld op uh, schrijvers als uh, Joyce want dat viel niet erg goed adem met zijn uh, docenten daar, maar later kreeg hij er wel meer oog voor en vond hij het ook steeds interessanter worden en als hij kon al zijn thema's uh, niet terugvinden in uh, wat Joyce had gedaan, hè. hij zag eigenlijk dat Joyce het uh, ja, nog beter wist uit te drukken dan hij ooit zelf zou kunnen en uh, ja, ik denk wel dat er uh, sterke overeenkomsten zijn. Wat dat betreft uh, ze zijn allebei niet uh, echt uh, ras Engelsen. terwijl ze wel de Engelse taalmachtig zijn, maar de ene is hier. En anders komt van nog verder van, uh, van Canada. In die zin zijn ze wel echt doortrokken verder van uh, de Engelse taal. Maar het is niet echt hun eigen taal. Het is, het is, ze zijn toch, een uh, beetje het idee dat ze dat lenen. En... Uh, in die zin, uh, hij heeft het al zo beschreven, ook ten aanzien van uh, zijn situatie van de, de Verenigde Staten, dat hij toch uh, betrokken en maar afstandelijk is. En in die zin kon hij ook uh, heel goed met die Engelse taal omgaan en mensen als Joyce konden het daarom ook volgens hem. Dus toch door en door gevoed maar precies weten waar de voetangels waar de, ja, de zitten en daarmee kunnen spelen. Vooral het speelseffect uh, in de taal, dat was voor Joyce echt belangrijk en voor hem ook. Want hij wilde vooral niet al te serieus genomen worden. En ik denk dat uh, qua achtergrond het katholicisme altijd belangrijk is geweest. Dus in die zin uh, Ierland uh, uh, bij Joyce belangrijk was. En uh, voor McLuhan was het katholicisme ook erg belangrijk. Hij heeft uh, de studie, uh, in zijn studie kon hij erg goed uh, zijn verhaal vinden bij uh, Thomas van Aquino. En daar heeft hij veel gebruik van gemaakt. Kun je daar iets meer over vertellen, hoe uh, Thomas van Aquino uh, hem uh, heeft beïnvloed? Als je dan uiteindelijk zijn uh, media-theoretische geschriften leest, een uh, aantal decennia later. Nou, in, uh, in Aquino kom je een sensus communis tegen, als een, uh, een algemeen uh, begrip wat tussen de mensen leeft. Maar dat is, bij, bij Kino is het een, een intern gemaakt census communis... ...terwijl het bij McClough een, een, een extern uh, gegeven wordt... ...aangezien hij dat terugvindt in de media zelf. Dus het bewustzijn van de moderne mensen... ...is niet zozeer een bewustzijn van een innerlijk bewustzijn, ...maar een bewustzijn wat hij in de media terugvindt. Dus in die zin is een census communis is letterlijk heel gemeenschappelijk gemaakt... ...omdat het tussen de mensen leeft in de vorm van allerlei media die uh, er zijn... En uh, ja, op andere manieren uh, is Aquino... Ja, ik, ik geloof wel dat hij er in de uh, element is tegengekomen van uh, de, de strijd die voor hem altijd gevoerd heeft in het uh, uh, quadrivium, trivium en quadrivium. En Aquino heeft daar, uh, heeft daar ook over geschreven. En voor McCloon was het duidelijk dat... Uh, het belang in het trivium in de tijd van de Aquino dat het steeds sterker naar uh, de dialectiek ging. En uh, hij verzette zich daartegen, Aquino en McClure, die doet het eigenlijk ook. Hij verzet zich momenteel tegen de invloed die er nog sinds de verlichting gaande zou zijn door uh, uh, dialectische denkers. En hij wil ook meer een grammaticaal of retorisch denken op de voorgrond zetten. En in die zin is dat ook weer een overeenkomst met uh, het katholieke denken uit de middeleeuwen Hij heeft uh, zijn uh, studie afgemaakt hij is literatuurwetenschapper geworden. Uh, hoe belangrijk is uh, McLuhan op dit moment uh, als literatuurwetenschapper? Want we kennen hem eigenlijk niet als zodanig. Nee, uh, ik, ik denk dat hij... Uh, ja, zijn sterkste grootste invloed is. Hij is ook niet in de literatuurwetenschap uh, uiteindelijk uh, geworden. Maar in zijn, zijn mediaonderzoek, terwijl hij... In 1936 ja, heeft hij zijn eerste artikel al uh, geschreven, en, uh, voor de House Review, geloof ik. En dat waren duidelijke uh, artikelen die, die over, uh, over literatuur gingen. En uh, later is het wat breder geworden, de algemene cultuurkritiek, die gaf tot, tot, vaak aan de hand van literatuur die eruit kwam, maar meer gericht naar algemene cultuurkritiek. En ja, zijn wortels uh, zijn zitten daar wel heel sterk. En ik geloof niet dat de, de invloed verder van Macron erg sterk is geweest binnen de universitaire wereld op uh, het geletterde gebied. Want hij had natuurlijk nogal een sterke tegenhanger in, uh, in Canada, namelijk Fry. Uh, ...en die heeft veel meer naam gemaakt... ...als uh, de professor van uh, Engelse literatuur... ...in uh, Toronto, dan, uh, dan McCruggen. Toen hadden ze altijd aardige... ...discussies, geloof ik. Wat voor iemand was die Fry? Fry die... Uh, ...had ook in Engeland gestudeerd, maar in Oxford. En die kwam uit uh, een... ...protestantse hoek. En uh, ja, dat was... Uh, ja, de Victoria College zat hij in, in Toronto... ...en McLaren bij St. Michael's College. En ja, dat ging niet altijd even gemakkelijk samen Hij was een, wel net zo'n dingen Fry. Maar uh, ja, dit was echt een, een geletterd iemand, iemand... ...die veel met hem en bezig was... ...en uh, in die zijn kritiek schreef, goed doordacht... ...heel zijn eigen woordenboek had samengesteld ook... Ja, en McLuhan die, die was niet schriftelijk, maar die, die sprak voornamelijk. Die, die, uh, die vond het veel leuker om uh, voor een levend publiek te spelen. En uh, ja, putting een audience was zijn, uh, echt een, zijn, uh, hoe heet het, zijn hobby. Dus uh, ja, een totaal ander mens. Maar uiteindelijk uh, denk ik dat daar ook het verschil zit dat als je voornamelijk spreekt en daarmee bezig bent over literatuur... dan zal je uiteindelijk niet ook in de, de grote geleden opgenomen worden... in de literatuurwetenschap. Daar moet je toch meer over publiceren. En hij heeft er niet zoveel over gepubliceerd. Zijn belangrijkste werken zijn uiteindelijk toch gegaan over media. Uh, Kun je misschien iets uh, vertellen over uh, de huidige Amerikaanse uh, literatuurwetenschap en uh, de plaats die uh, Derrida uh, daar uh, binnen inneemt? Nou, ik mm -hmm. ben niet helemaal op de hoogte van uh, die situaties, maar ik weet dat uh, Yale School van uh, kritiek die vooral geënt is op uh, uh, Derrida of de inzichten van Derrida en uh, ja, de invloed daarin uh, binnen het hele Amerikaanse bestel... ...die uh, kan ik niet meteen inschatten hoe sterk het is... ...maar ik geloof wel dat uh, gezien hoeveel publicaties die eruit komen... ...dat het een vrij belangrijke invloed is. En, ja. Kan je ook zeggen hoe dat er dan ongeveer uh, uitziet? Uh, wordt uh, Derrida daar uh, gezien als uh, filosoof? Of uh, worden ook de media theoretische inzichten van Derrida bijvoorbeeld uh, aan de orde gesteld... Of uh, wordt hij uh, gezien als uh, iemand die een bijdrage levert aan de klassieke literatuurwetenschap? Um, ik denk dat hij meer gezien moet als een uh, literatuurwetenschapper dan als filosoof. Um, ja, Amerikanen zijn geloof ik meer geneigd uh, wetenschap toe te passen. En in die zin zijn de filosofische inzichten van Derrida nu uh, toegepast in uh, literatuurwetenschap. En dat is wel uh, de belangrijkste invloed bij. Uh, of in Amerika, van, van Derrida. En hij wordt daar ook voor gevraagd voor uh, spreekbeurten om dergelijke onderwerpen te doen. Ook wel wat algemene cultuurkritiek uh, te geven. Het hoeft niet alleen over literatuur te zijn. Maar hij wordt dan wel gebruikt, of zijn theorie wordt dan gebruikt, om later in, uh, als literatuur-wetenschappelijk uh, instrument uh, te gebruiken binnen de Amerikaanse literatuur. <coughs> en ja de filosofische inzichten geloof ik dat die uh, de discussie daaromtrent veel sterker nog plaatsvinden in uh, in Frankrijk nog steeds nog wel iemand als woord die wel uh, gebruik maakt van, uh, van Derrida maar ook in een zeer pragmatische zin wat is uh, nou precies uh, het verband tussen uh, McLuhan en uh, Derrida? Uh, voor mij uh, is het, uh, het verband het sterkst in een uh, Manier van beschrijven, een methode die ze gebruiken. En Derrida heeft uh, centraal in zijn methode de, de divergence staan, het verschil wat tussen twee situaties bestaat, waarin de een niet de is tot de andere en ook nooit opgelost kan worden, maar daar vindt daardoor een fragmentering plaats van. Uh, uh, wat er uiteindelijk zou zijn als filosofisch concept. Dus de, de waarheid of werkelijkheid wordt telkens weer opgebroken. En het doet zich weer in andere gedaantes voor... die weer niet helemaal heel leiden op de oude situatie. Dus het aspect van de, van de metaforen komt heel sterk naar voren. En bij McLuhan vind je een dergelijk aspect ook terug. In de zin dat hij het heeft over uh, de invloed van media... die werken volgens een resonerend interval... En uh, het is ook niet een directe connectie... maar het is altijd een omschrijving van de situatie... waarin processen bezig zijn... en geen uh, logische verbanden bestaan tussen situaties. En dus het procesdenken wat in beide erg sterk naar voren komt. Dus als theoretisch concept is het uh, niet een verbinding... Maar een, uh, maar een interval wat telt om de situatie te beschrijven. Wat is een interval precies? Een interval is... Uh, uh, Datgene wat er tussen twee omschreven situaties bestaat, dus een brug, vormt een interval tussen twee oevers. En als je van de ene kant naar de andere kant gaat, dan uh, uh, ga je over een gebied. En dat, dat gebied dat is uh, uh, bepalend voor beide oevers. De een verhoudt zich tot de ander. En als de ander zonde ook weer, de ander tot de een verhoudt. En het gaat om de verhouding. En niet zozeer om het feit dat dat bij elkaar ligt. Maar het is altijd een, een tussengebied. Als je een grens overschrijdt, is er, is er ergens een niemandsland. En dat niemandsland is het interval. Weet je waar dat vandaan komt? De... Die gedachte. Nou, Mukloen had het. Er is een interval uit de, de natuurwetenschap. De moderne natuurwetenschap. Die uh, het gebruikt om. Uh, ...aan te geven hoe uh, de kleinste deeltjes werken... ...die ook niet meer als, als logische structuur en, uh, en verband omschreven kunnen worden... ...maar alleen als, uh, uh, als energie en die zin uh, een invloedssfeer hebben. En uh, ja, als invloedssfeer werken ze op elkaar in, maar zijn ze niet verbonden. Dus wat er precies gebeurt, is ook niet goed te voorspellen bij deeltjes. Het zijn geen bouillardballen, ze raken elkaar niet. ...wordt met te veel effect gespeeld in dat spelletje. Hij haalt het daar vandaan. Uiteindelijk het interval. Is hij zo beïnvloed door... ...de moderne fysica? Kan fysica misschien? Nee, ik geloof dat... ...hij het leuk vindt om... ...beeldspraken her en der vandaan te halen... ...en te gebruiken binnen zijn eigen verhaal. Hij staat wel open voor... ...nieuwe ontwikkelingen en is er ook altijd... ...geïnteresseerd in geweest. Maar ik geloof dat hij het altijd herkende... Binnen zijn eigen concepten die uit de literatuurwetenschap tevoorschijn komen. En in die zin uh, is ook bij hem weer het, het metaforische belangrijk geweest. En waar het in de ene situatie door de andere wordt uitgedrukt maar er niet toe te herleiden is. En dat, uh, dat geeft een interval ook weer. Hij vond het alleen toepasselijk om uh, het resonerende interval uit de natuurwetenschap te nemen. Omdat daarin sterker de band met uh, moderne media afgelden. Want elektronica en elektriciteit zijn daarin centraal als magneetvelden. Als je nou het, uh, zeg maar het uh, hele uh, omveld, uh, de hele omgeving van uh, uh, McLuhan uh, zou willen typeren... Uh, wie komen er dan allemaal uh, aan bod? Uh, aan wie denk jij dan het eerste als je hem uh, wilt uh, situeren? Um, ja, ik, ik heb hem toch uh, namelijk vanuit uh, een, een filosoof en uh, geletterd over de literaire achtergrond uh, gelezen. Dus bij McLean uh, denk ik dan het sterkst aan uh, moderne Franse filosofen. En die hebben natuurlijk ook wel wat uh, met McClung gedaan. De, de invloed is waarschijnlijk wederzijds. Dus mensen als uh, Libertar, uh, Derrida, Baudrillard. En uh, aan de andere kant, ja, het blijft natuurlijk zijn, zijn band met uh, de literatuur. Via mensen als, uh, als Joyce, maar ook uh, iemand als uh, Wyndham Lewis, die voor hem erg belangrijk was. En Ezra Pound, waar hij ook een, een intensieve mee had en dat, ja, dat zijn voor mij de centrale figuren rondom uh, McLuhan. Hmm. Is het dan zo dat uh, hij uh, Dirida, Lyotard of Baudrillard ook uh, is uh, tegengekomen op zijn uh, levensweg? Um, dat uh, weet ik niet zeker of hij die mensen is tegengekomen. Ik weet wel dat hij uh, Roland Bart is uh, tegengekomen en daar heeft hij wel een uh, gesprek mee gehad. En ja, dat betreft natuurlijk het eerste werk van McLuhan... ...leek erg veel op mythologie van, van Bart, de Mechanical Bride van McLuhan. En uh, ik denk dat op grond daarvan en ook op, op, op grond van uh, Understanding Media... ...in begin 70 jaar contact tussen de twee schrijvers is geweest. Het plan was om ongelooflijk om, om samen een boek uit te brengen... ...maar dat is nooit uh, doorgegaan. Dus die invloed is wel rechtstreeks geweest via Boudryar. ja de, Botria was de eerste vertaler van McLuhan in Frankrijk. Dus uh, dat, uh, ja, die invloed is uh, aan één kant toe wel uh, heel sterk geweest. Ik weet niet of uh, McLuhan echt gereageerd heeft op die vertaling. Maar, uh, zo uh, is het invloed wel uh, geweest. Maar Frankrijk speelt toch wel een uh, rol in het leven van uh, McLuhan? Ja, uh, ja de, de, zeker wel. Want uh, <coughs> je hebt natuurlijk ook Quebec uh, in, uh, in Canada... De Frans-taligen waren voor hem ook wel belangrijk. Hoewel uh, zijn verhouding met uh, Trudeau, waar hij uh, een briefwisseling mee had, die, uh, die was wel goed. Maar wat hij uiteindelijk zei over uh, de Fransstaligen in uh, Canada was niet zo positief. Want uh, ze waren voor hem volgens mij uh, te representatief voor uh, de... Ja, meer de oudere gedachten uit de, de middeleeuwen, omdat ze meer in orale cultuur leefden, volgens hem. Dus voor hem is dat dan een voordeel in de moderne elektronische tijd, maar zo werd het niet gezien door de mensen in Quebec. Dus daar is hij uh, een beetje verhuist. maar in Frankrijk uh, hebben ze hem wel uh, sterk gelezen. Waarschijnlijk ook via Baudrillard en kritieken die op gekomen zijn. En is eigenlijk via Frankrijk dat weer een hernieuwde belangstelling voor zijn werk is gekomen, ook in Amerika. Dus in die zin is Frankrijk wel belangrijk geweest voor hem. Hij is er ook geweest? Ja. Ja, ik weet niet waar hij eigenlijk niet geweest is geloof ik, want hij is de hele wereld afgereisd. Zeker in de eind 60, begin 70 jaren. Maar wie die daar verder gesproken heeft, dat weet ik ook niet. Dat, uh, ik niet zeggen. Ik weet wel dat hij er geweest is. Ja. McLuhan uh, heeft uh, in Engeland uh, gestudeerd. Kan je iets uh, zeggen over uh, die uh, Engelse invloeden tijdens die studie van hem uh, in Cambridge? Ja, in, uh, in Cambridge studeerde hij uh, Engelse literatuur. Uh, en dat was in de tijd dat New Criticism in Engeland sterk uh, Kwam. Hij heeft bij uh, uh, Lievis gestudeerd. Daar was hij in het begin bevriend mee, maar later, uh, zoals vele vrienden van Lievis, kreeg uh, McRuwen ook ruzie met hem. En, uh, maar de, de invloed van uh, het nieuwe criticism is altijd wel uh, aanwezig geweest, ook in het uh, werk van McRuwen. omdat uh, de benadering die daar binnen de literatuur werd uh, gebruikt... Hij uh, eigenlijk extrapoleerde naar een algemene cultuurkritiek. En uh, ja, het is, hij is daar wel mee doorgaan. Het is wel, het is wel dierbaar geweest die tijd in, in Cambridge. Hij is ook gepromoveerd later. In, uh, ik geloof in 1943 of 1944. En uh, waarin de, die, uh, ja, dezelfde methode van uh, nieuwe criticism met, uh, met close reading... Uh, hij die gebruikte om een, uh, een beeld te vormen van uh, de tijd van net voor de, de renaissance de ja. literatuur, waarin weer de strijd in het Trivium uh, erg belangrijk was. Uh -huh. en hij gebruikte daar twee journalisten voor die hij uh, omschreef. Uh -huh. Kun je iets meer vertellen over dat proefschrift? Nou, zoals ik zei in dat, dat proefschrift... Uh, legde hij het trivium uit, hoe de invloed daarin uh, verandert, in vlak voor de, de verlichting of het eind van de middeleeuwen, en meer naar een uh, dialectische methode gaat, in plaats van een uh, grammaticaal of rhetorische. Sorry, en hij neemt het op voor een uh, journalist die erg retorisch uh, te werk gaat. Nash is dat. en uh, Ja, hij uh, in zijn proefschrift gaat het voornamelijk over uh, die strijd, daar geleverd wordt. Uh -huh. en, dat is een strijd in, in Engeland, 15e eeuw? Of wat? Nou, dat is een, uh, een strijd die, denk ik, niet alleen in Engeland uh, gevoerd is, omdat uh, ook op uh, het continent uh, het, uh, de ene school meer gericht was op een dialectische methode en dan de andere school weer uh, retorisch of uh, grammaticaal meer belangstelling had. Zoals uh, met name in, uh, in Parijs, ze dus, uh, erg. Uh, Dialectisch bezig waren, en een logische opbouw wilde hebben in, uh, in de literatuur en in de filosofie ook. En ja, uh, in Engeland was dat nog niet zo erg expliciet geworden. En vandaar dat hij daar ook waarschijnlijk situeren, omdat die spanning nog het meest sterk aanwezig was. En uh, ja, voor hem, uh, waar het om ging, is dat uh, het grammaticaal of rhetorisch belangrijk was, vanwege het feit dat het meer. Uh, de tekst in zijn context beschouwde... in plaats van dat het conceptuele denken erg belangrijk werd... zoals in de dialectiek gebruikelijk werd. En hij herkende daar de moderne tijd ook in... waarin context ook belangrijker wordt. Dus in die zin is de link met de middeleeuwen of eindmiddeleeuwen belangrijk voor hem. En richtte hij zich daarop. Kun je iets uh, vertellen over uh, de invloed van die uh, New Criticism hoe het daar uh, meest uh, afgelopen die was erg uh, populair in de jaren dertig ja uh, hey, Macloune heeft meegenomen naar de Verenigde Staten uh, daar kreeg je op een gegeven moment twee stromingen in uh, in criticism Eén uh, wat noordelijker ja, Keynes geloof ik is uh, de man die daar, uh, daar sterk mee bezig was een vertegenwoordiger en uh, hij is wel in die traditie doorgegaan. Hij heeft uh, wat ik al eerder noemde... ...De Housie Review... ...en c 1 Review. Dat zijn twee bladen die uh, in die traditie... Uh, ...hebben geschreven en geproduceerd hebben. En het is ja, langzaam... Uh, veranderd in steeds een structuralistischer denken geworden en dat zat er natuurlijk wel een beetje in ook omdat in principe nieuw criticisme over de interne structuur van de taal ging hoe, zich daar de, verhoudingen, hoe de verhoudingen daarin lagen en dat werd door, door het structuralisme opgepakt en is dat veranderd in eigenschappen of elementen die ook van buiten literatuur van belang werden dus het net, het literaire net werd in feite steeds groter het ook antropologisch en psychologisch. En structuralisme heeft het uitgebreid... dezelfde methode van de New Criticism... maar dan eigenlijk breder gemaakt. Ja. Ja. Dus in die zin is... Uh, de invloed van New Criticism... Nog, nog wel aanwezig... maar dan uh, op een ander niveau gebracht. Ja. En natuurlijk... via structuralisme... Uh, is het weer veranderd in... Uh, wat mensen dan... poststructuralisme of wat dan eventueel... na structuralisme zou zijn gekomen. Maar... Uh, ja, voor mij is een beetje een vraag of dat een, of een post is in de zin van de uh, na of een reactie erop is. Dat is moeilijk uh, te omschrijven. Een voortzetting van? Of een, een voortzetting van, ja, ja post kan zoveel betekenen. Dus, uh, die uh, relatie is niet helemaal duidelijk. Maar goed, uh, daarmee werd het wel nog uitgebreider door uh, niet alleen meer uh, de, de verhoudingen zoals die op een bepaald ogenblik. Afspelen van de, de sociologische, antropologische psychologische verhoudingen die erbij worden gehaald als een soort netwerk, maar wordt de tijd op zich ook nog eens een keer belangrijk als, als eigen netwerk, waardoor invloeden uit het verleden ook nog sterker kunnen worden. Dus het, ja, het netwerk van het structuralisme wordt in feite drie-dimensioneel gemaakt door het uh, poststructuralisme, zou kunnen zeggen. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ Over uh, de geschiedenis van het uh, structuralisme en uh, hoe McLuhan daar, uh, daar precies uh, op is gekomen? Uh, nou, ik geloof niet dat McLuhan zelf zichzelf in die uh, traditie uh, plaatst. Dus uh, in hoeverre hij uh, in die uh, traditie is gekomen, is een uh, beschrijving van anderen geweest. En. Uh, ja, hij heeft het zelf altijd afgewezen, omdat hij altijd vond dat. Uh, de mensen die uh, op zo'n manier uh, wetenschap bedreven, nog veel meer op een oude manier bezig waren. Waarin te uh, veel uh, conceptueel denken was. en de verbindingen wel heel duidelijk werden gelegd. En voor hem waren die verbindingen helemaal niet zo duidelijk. Dus hij ja, heeft gebruik gemaakt van de methode. in het begin in, de, in zijn literatuuranalyses: van, van de structuralistische wijze van uh, benaderen. Maar hij heeft het structuralisme uiteindelijk zelf gebruikt om processen aan te geven... ...en niet om uh, oorzakelijkheden aan te geven. En uh, een structuur als proces is natuurlijk niet een erg stevige structuur. Dus het is dus de vraag of je in hoeverre dat dan ook structuralisme kan noemen. Ik geloof dat hij vrij snel al in de gaten had dat uh, de literatuur die hij uh, beschreef... ...of die hij analyseerde, dat hij te maken had met de cultuur. Dus hij is steeds meer die kant op gaan van algemene cultuuranalyses in plaats van alleen uh, literaire kritiek schrijven. Dus hij heeft dat de literatuur in context geplaatst. Dus in die zin was hij, maakte hij de structuur al veel wijder. En uh, hij is toen meer ook op uh, algemene uh, zaken in de, in de media gaan letten. Reclames uh, werden op een gegeven moment belangrijk. Alles wat, wat zich voordeed als informatie werd voor hem uh, interessant. En. Uh, zijn studenten in uh, de 50 jaren, die kwamen er ook mee op de proppen. En jij uh, vond het leuk om samen met hen uh, reclames en andere verzette uh, films en dergelijke ja. te gaan onderzoeken van uh, wat de relatie was tot uh, hun cultuur. Waarin ja. ja. ze leven. Nu is het zo dat in die, in die periode, vlak na de Tweede Wereldoorlog, uh, ook uh, zeg maar de eerste computers werden gebouwd. Dat uh, Norbert Wiener zijn uh, theorie van de Simonetica publiceerde. Dat uh, Claude Shannon uh, zijn theorie van de communicatie uh, publiceerde. Dat uh, von Neumann uh, de eerste computers bouwde. En uh, dat er zo'n uh, theorie van de informatie ontstaat. En op precies dat moment begint McLuhan daar ook mee. Is dat toevallig? Ja, ik weet niet of het toevallig is. Die theorieën, als hij die later bekijkt, als hij die bespreekt, althans in zijn later werk, dan wijst hij die af omdat het uh, de, ja, weer niet uh, open genoeg is. Het is weer de, het, het heel erg verbindende element wat in die, in die theorie naar voren komt. Shannon Weaver uh, gebruikt hij als iets van uh, input en output, maar zo eenvoudig voor hem ligt het er niet dat is hij, hij is erachter gekomen via de zijn literaire analyses, dat het verbeelden er toch veel belangrijker is om ook dergelijke, dergelijke modellen uh, te benaderen en te omschrijven. En, en ja, even toevallig is, ik denk niet dat het toevallig is dat de ene zich op zo'n manier richt op uh, die uh, nieuwe techniek. En Macron richt het op een andere manier erop, want hij geeft zelf al aan dat uiteindelijk uh, de media waarmee je werkt en de techniek waarmee je omgeeft, dat die van invloed is op het bewustzijn uh, wat je hanteert. Dus toeval is, ja, is altijd wel, het, speelt het toeval daar een rol, als je gaat kijken naar waar het naartoe gaat, omdat hij niet kan zien waar de uh, ontwikkelingen eigenlijk naartoe gaan, hij heeft het over een, een rearview mirror bewustzijn. Je kan alleen maar kijken wat er net gebeurd is. Daar kan je op reageren. En ja, de, de, de, de toekomst is altijd toevallig. Maar wat er gebeurt, het, het in contact staan met uh, je, je eigen tijd, je eigen omgeving, is wel iets wat hij heel sterk ervaren heeft. En in die zin uh, extrapoleerde hij wel heel sterk. Want omdat, ja, de omschrijvingen die hij geeft zijn al dusdanig sterk overdreven. Dat je pas een later instantie kan zeggen van, hey, uh, hij heeft een, een andere werkelijkheid beschreven of een realiteit die nu voor ons pas te herkennen is. Maar dan heeft hij ook een bepaalde elementen al gedaan die voor ons helemaal niet zo duidelijk waren. Ja. Maar hij zal niet zeggen dat hij, dat hij echt voorspellend is bezig geweest. Dat geloof dat ik niet. Ja. Weer even naar die uh, eind jaren 40 en begin uh, jaren 50. Hij uh, doseert dan uh, aan de uh, universiteit. En uh, komt dan op een gegeven moment met dat uh, eerste boek over uh, reclame. Uh, Mechanical Bride. En, uh, daar zitten al erg veel uh, elementen in van, uh, van zijn later werken. Ja, uh, de stijl vooral. Uh, de manier waarop het is vormgegeven... Met uh, veel beeldmateriaal. Uh, het uh, fragmentarische wat hij hanteert. Het ja. dingen naast elkaar zetten en het gewoon eens kijken van hoe, uh, hoe werkt het op elkaar in. Uitspraken, het aforistische. Dat, uh, dat speelt al in zijn werk. Vooral de, de theorie uiteindelijk die erachter zit. Het mechanische. Wat hij dan heel sterk bij, uh, bij Mumford en bij Gideon heeft uh, gelezen dat roept hij later weer. Dus in die zin is dat, uh, wordt dat element dan uh, later veranderd. Maar de manier waarop is al wel sterk gegeven in dat werk. En daarom is het ook een heel leuk werk om dat nog eens in te zien op zo'n manier. Om te zien uh, hoe dat is doorgegaan. Maar uh, ja, het mechanische wereldbeeld... Als, als, hij, uh, als hij de vrouw ook omschrijft... dat je die in getallen kan uitdrukken... Uh, dat verwerpt hij uiteindelijk wel. Het is niet meer mechanisch, want... De verbindingen worden niet meer zo gelegd. En de elektrische of elektronische wereld is uh, heel anders. Ja. Werkt hij nou uiteindelijk zijn uh, mediatheorie uit in uh, de tweede helft van de jaren 50? Um, hij uh, via de, de reclames die hij geanalyseerd heeft gaat hij kijken naar hoe de geschiedenis van het woord nou precies gelopen is. Hoe zijn we nou gekomen naar... Uh, uh, ons bewustzijn in de moderne tijd hoe heeft het woord daarin een, een rol gespeeld ik denk, en dan komt hij ook aan het eind van de 50 jaren uit met uh, de Gutenberg Galaxy waarin die geschiedenis beschreven staat hij, uh, het alfabet de ontwikkeling van het alfabet wat erin erg belangrijk is en uh, later uh, de invloed van de drukpers die hebben er allemaal toe geleid dat er een, een geletterde en een gefragmenteerde samenleving kwam en waarin uh, ja, problemen rondom uh, identiteit en uh, uh, de invloed van uh, het schrift of geschreven teksten, de interpretaties van teksten, hoe belangrijk worden die, dat een cultuur zich daar steeds zeker ...naar heeft gevormd... ...en dat we daar ons daar nu weer erg bewust van worden... ...omdat het aan het veranderen is. Dus het is geen vanzelfsprekendheid meer... ...en hij wil aangeven waarom het geen vanzelfsprekendheid meer is... ...dus geeft hij eerst aan... ...hoe die ontwikkeling is geweest. En dat doet hij op een... ...nog aforistische wijze dan... ...in de Mechanical Bright al uh, ...aan de orde is. Het wordt, wordt nog meer een, uh, een fragmentatie eigenlijk... ...van zijn eigen denken. Hij neemt je mee in... Uh, ja, in één gedachtegang en uh, aan het einde van het stukje zit je weer een andere. Het, is een, uh, het lijkt niet erg logisch opgebouwd, maar ja, het, het is heel associatief uh, denken. Maar met een vrij grote zeggingskracht, niet de ene De uh, Gutenberg Galaxy is een echte omgevallen boekenkast. Uh, in die zin... Uh dat hij uh, in het boek zelf alweer die, uh, die galaxy die dan helemaal uit elkaar valt in, uh, in fragmenten. En soms ook hele lange uh, fragmenten. Uh, hij uh, houdt van uh, one-liners, maar ook uh, van uh, extreem lange uh, citaten. Ik vraag me af hoe uh, zo'n boek als de uh, Gutenberg uh, Galaxy eigenlijk. Uh, uh, ...is opgenomen of staat in die, in die hele uh, traditie van de bibliotheekwetenschap... Uh, ...die eigenlijk ook uh, bijvoorbeeld de geschiedenis van de drukpers probeert uh, te inventariseren... ...geschiedenis van het uh, geschreven woord, geschiedenis van het alfabet. Kun je daar iets over zeggen? Uh, ik, ja, ik weet het. dat weet ik eigenlijk weinig van van die bibliotheektraditie... Uh, ...maar het is wel zo dat uh, de Gutenberg Galaxy voor... Aardig wat mensen aanleiding is geweest om zich nog eens een keer te richten op wat voor ontwikkelingen er nou precies hebben plaatsgevonden. Wat is er met die drukpers gebeurd? Wat voor veranderingen zijn het nou feitelijk geweest? Want ja, kloon geeft wel leuke aanwijzingen, maar hij heeft het niet uitgewerkt. En Dus is daar genoeg stof tot studie voor andere mensen. En uh, mensen als Walter Rang, uh, Elisabeth Eisenstein en uh, uh, Giesecke in, de, in Duitsland, die hebben dat wel gedaan. ...en daar zijn hele leuke studies uit uh, voortgekomen... ...die het karakter van het geschreven of gesproken woord... ...veel beter weergeven dan uh, wat Mekloeg nooit gedaan heeft. Ja, Walter Ong is een uh, bekend iemand met een, uh, een boek uh, Literacy and Orality. Ja, Orality and Literacy is inderdaad uh, een boek... ...waarin hij uh, de verschil nog eens een keer heel duidelijk op een rijtje zet. Vooral uh, de... Uh, de orality-kant van... Die uh, omschrijft die heel sterk. in wat voor soort facetten dat het en Maar uh, aan de andere kant is. Uh, baseert uh, McCloe in zijn, uh, zijn studie. heel sterk op het werk van. Uh, uh, professor Havelock, Eric Havelock. met wie hij overigens ook een goede relatie had. En die heeft uh, heel sterk aangegeven. wat uh, de ontwikkeling van het alfabet was. en hoe in de, het Griekse denken. Ik zeg dat zo tot. Uh, tot zo'n grote vorm is gekomen en wat de, de grond ja, de grondlegging eigenlijk van de, de westerse cultuur uh, hoe, dat, hoe dat daar gevormd is op zo'n manier in het alfabet en in uh, de manier waarop uh, dan het, het abstracte denken eigenlijk al is weergegeven in uh, de representatie van, uh, van begrippen door het alfabet wat voor andere manier van denken dat uh, de helst ...en McLuhan heeft daar uh, veel gebruik van gemaakt. Door het hele werk van uh, McLuhan heen zit uh, die driedeling... ...van uh, de periode voor uh, de geletterdheid, uh, ...de periode van het schrift en uh, de periode die daarna komt. Uh, kan je zeggen dat hij uh, zo'n indeling uh, heeft opgesteld... Nou, ja, ik, ik, uh, het is niet helemaal deze driedeling, geloof ik. Uh, er is wel een uh, belangrijk verschil tussen uh, typografische en scriptografische cultuur. Want als je het over de tekst hebt, dan, uh, ja, dan doet het Gutenberg, galaxy, er wel wat toe. En dan wordt het net iets anders van als het uh, met de hand geschreven of gedrukt is. Want die fragmentering wordt heel veel sterker, juist door het drukken. Maar de indeling die jij uh, nu geeft, denk ik dat hij ook wel bij andere mensen terug te vinden is. Uh, iemand als, als Nietje, die uh, maakt ook een dergelijke indeling. En eigenlijk de, de... Daar heeft hij uh, de denken ook wel de verwantschappen mee. En uh, hij uh, legt ook uh, de, ja, de veranderende denken... Door, door mensen als plato, wat, wat daar ingesteld wordt, dat legt hij ook wel bij uh, de, de rol die het schrift krijgt in die, uh, in die cultuur. Dus dat, die overgang die wordt weergegeven en uh, dan later weer de invloed van het verlichte denken, waar ook hij, waar ook Nietzsche zich tegenkeert. En wat mijn kloof in feite ook doet. Want je ziet de lijn tussen verlicht denken en boekdrukkunst. Heel sterk. Hij maakt ook in de Gutenberg Galaxy vaak uh, de, de, het verband tussen Descartes en, uh, en de drukpers. Dus ja, hij is niet uniek in die, uh, die driedeling. 40 en uh, 50, tot verder in de jaren 60, uh, speelde in de filosofie uh, het existentialisme een grote rol. Hij uh, verwijst daar verder niet naar. Nee, hij gaat uh, heel weinig in op uh, moderne filosofen. Uh, het enige wat hij wel uh, een beetje op ingaat is de fenomenologie. Hij uh, zegt erover dat uh, daarin uh, de, de context wel uh, aan de orde komt, maar meer vanuit een... Uh, uh, transcendentaal standpunt: dat het subject zich altijd op een bepaalde manier tot zijn omgeving uh, verhoudt. en het subject bepaald is voor wat de omgeving verder uh, is. Het, de, het subject treedt uh, verder in zijn omgeving. Terwijl dat is een eenzijdige relatie uh, volgens hem. Wat hij wel gebruik van maakt, is uh, de gestaltheorieën En daar haalt hij ook zijn verhaal van de belang van de context in. ...dat je altijd dingen vanuit uh, twee verschillende gezichtspunten kan bekijken, minimaal. Hij ontwikkelt uiteindelijk uh, vier gezichtspunten, geloof ik, in zijn uh, loss of Media. En uh, ja, hij beschrijft niet genoeg de... Of niet genoeg, hij gaat niet in op de relatie die hij gesteld ook met de filosofie heeft. Hij uh, laat dat eigenlijk voor, voor wat het is. Hoe um, andere... komt hij daar uiteindelijk op, op die... Uh... De uh, theorie uh, Via de psychologie van uh, Jung. Uh, Jung, sorry, zo heet je, uh, die man. <coughs> die uh, de oorzakelijkheid uh, ook al uh, weerspreekt... ...voor uh, binnen de psychologie. En uh, ja, ik uh, vind uh, gewoon de, de beste beschrijving ...die daarin is, in de gestaltpsychologie... Uh, uh, dat het, weer, dat het voor hem uh, een soort model vormt waarin hij ook andere gedachten plaatst. Het is altijd uh, iets in een omgeving en het is altijd de relatie tot de omgeving waaruit iets anders ook weer naar voren kan komen. Het, uh, <coughs> ja, die, in zijn, uh, zijn beeldspraak is meestal die uh, van de, de om, omgeving die uiteindelijk bepaalt ook waar het uh, subject kan staan. En het subject kan de omgeving dan ook alweer veranderen of beïnvloeden. Maar het is altijd die verhouding tussen die twee. Het woord uh, techniek, uh, speelt dat een uh, rol bij uh, McLuhan? Ja, techniek, technologie is, uh, is eigenlijk de omgeving waar hij het over heeft. Als hij het over de moderne cultuur heeft. Het is de mens als subject dat zich verhoudt tot zijn omgeving via een techniek of een technologische verhouding. Is dat altijd omdat het via media gebeurt. Die in eerste instantie extensies van, van de mens waren. En de moderne media zijn dan extensies van het centrale zenuwstelsel geworden. In de tweede helft van de, de jaren zestig. Uh... Vindt er soort doorbraak plaats. Dan uh, wordt hij opeens erg uh, beroemd. Uh, gaat hij uh, reizen, uh, uh, lezingen geven. Uh, gaat hij dan ook uh, zich uh, heroriënteren? Komen er dan opeens uh, allerlei nieuwe bronnen en inzichten op? Uh, ik, ik weet niet zozeer of er uh, echt nieuwe inzichten opkomen. Um misschien wel ten dele wel in uh, wat er dan uitkomt in een boek als uh, From Cliché to Archetype waarin hij een bepaald idee wat hij wel heeft aangestipt in een vorig boek sterker uitwerkt maar dat komt omdat hij zich heel sterk op uh, de praktijk gaat richten. Hij uh, komt in contact met het bedrijfsleven richt ook een bureautje voor op uh, een soort consultatiebureau hij geeft veel lezingen aan, uh, aan managers en uh, ja, in die zin komt zijn, wordt zijn eigen omgeving veranderd en gaat hij zich daar ook anders op richten. En het wordt wel van belang voor zijn, zijn denken. Maar het, het, ja, ik geloof dat hij erg gewaardeerd wordt dan in die tijd, vooral de, door die mensen die in de praktijk staan. Omdat hij misschien of wellicht iets nieuws in handen heeft waarvan zij de consequenties nog niet van kunnen doorzien. Maar... Wel, als, als hij enigszins uh, uh, de werkelijkheid redelijk beschrijft in uh, datgene waar hij mee bezig is, dan heeft het vergaande consequenties voor hun eigen bedrijfsvoering. Dus is men nogal uh, nieuwsgierig van uh, wat ermee gaat gebeuren. De belangstelling is groot. Uh, Pieter Drucker die, uh, die gaat dan ook uh, schrijven over hem. Dat was ook wel een goede vriend van hem. Maar daar wordt nog meer toegespitst op, uh, op bedrijfskundig gebied, of economisch gebied, zou je kunnen zeggen. En uh, ja, de, dat doet wel dood van gegeven mensen die relatie met bedrijfskunde... ...omdat uh, ze niet meteen, de toepasbaarheid blijkt nog niet zo groot. Het is een mooi verhaal, maar het levert niet meteen iets op. Dus dat, het kost alleen nog maar geld om hem uh, daar naartoe te halen. Zeker als hij inderdaad op het circuit is van belangrijke lezingen. Dan zijn de lezingen nogal duur. Maar ja, het levert dus te weinig op uh, voor mensen en, uh, gaat dat over. Maar de gevolgen zijn wel dat hij bijvoorbeeld uh, uh, zoals ik al zei, From Cliché to Archetype en uh, Take Today, The Executives Dropout en The Minimum is the Massage. En dat is het boek. Hij gaat het echt uh, meer toepassen, zijn eigen verhaal. Hij zet het meer in omgevingen in plaats van zo'n grote theorie die uh, algemeen maatschappelijke uh, veranderingen weergeeft. En uh, ja, ik denk dat... Uh, dat wel goede uitgaven zijn. Of dat die boeken wel interessant zijn om uh, alsnog in te kijken. Omdat ze een beetje weggaan van uh, dat hele algemene wat in de understanding media staat. En waar ook wel ontzettend veel kritiek op is geweest. Maar is het uh, ook zo dat hij dan uh, minder uh, academisch wordt? Uh, nee, ik geloof dat zijn academische praktijk hetzelfde blijft. Hij... Uh, hij krijgt door die bekendheid van de universiteit van uh, Toronto, krijgt hij een, een coachhuis toegewezen waar hij zijn uh, eigen lessen kan geven. Dat wordt uh, het, uh, het medium uh, onderzoek En daar geeft uh, hij, geloof ik, vooral in de avonduren nog veel extra lezingen voor belangstellenden. Um, is daar nou ook een uh, bepaalde McLuhan-school uh, uit ontstaan... uit uh, de belangstelling die dan uh, opkomt? Voor zover ik weet uh, is daar niet uh, direct een, een school uit ontstaan. Uh, die belangstelling uh, die was in de 70-jaren vrij groot. Uh, veel studenten die daar, uh, op inschreven zijn programma's. En uh, toen hij uh, te overlijden kwam uh, in 1981... Toen werd uh, die belangstelling uh, die was al, die werd al minder, maar zeker vanuit de universiteit werd die minder om daar uh, geld in te stoppen. En dat werd alleen maar uh, erger. Er uh, werd steeds minder gesubsidieerd en ze, ze proberen alles zelf te gaan uh, financieren. Terwijl uh, ja, het onderzoek wat uiteindelijk gedaan werd daar uh, niet minder op werd, of niet ook minder belangrijk werd, volgens McLuhan zelf. die ging wel door in dezelfde traditie. Dus, ja, ik denk dat dat, uh, dat wel zeer gedaan heeft ook. Dat hij vanuit de academische wereld zo weinig erkend werd. En hij werkte daarom ook aan het boek van... Uh, wat uh, in 88 uitgekomen is, dat zijn zoon nog heeft bewerkt, Eric McLuhan. Laws of Media, waarin hij probeert het wetenschappelijk karakter van zijn eigen verhaal nog in te passen. Want hij vond het wel, ik geloof dat het erg zonde vond, dat er niets gedaan mee zou worden. Ook binnen de academische kring hm. Nu is het zo dat uh, in de jaren 70 en 80 uh, die uh, specifieke invalshoek op de media van uh, McLuhan uh, erg uh, ja, is uh, afgenomen. Maar ik, ik heb wel het idee dat dat uh, nu terugkomt. Er is zo'n tijdschrift dat heet Wired en dat is helemaal uh, gewijd aan uh, zijn uh, gedachtegoed. Hij wordt daar regelmatig uh, als The Godfather uh, geciteerd uh, aan de andere kant is het zo dat zijn werk uh, op dit moment erg moeilijk uh, verkrijgbaar is, wereldwijd ja, ja, ik geloof dat zoals uh, ik al zei eerder, via Frankrijk, wat in uh, de 70 jaren, wat met MacLeod's theorie is gebeurd, een de belangstelling is gekomen ook in de Verenigde Staten, met name zoals je zei, in de, in de Westkust waar het ook gemaakt wordt, San Francisco en nogal wat mensen met zijn uh, theorie bezig zijn uh, ja dat uiteindelijke in Canada zelf waar dan uh, de bron zit waar hij zichzelf ook altijd uh, heeft geplaatst want hij vond het heel belangrijk dat hij dat in Canada ook uh, bleef werken en niet als Amerikaan gezien werd maar echt als buitenstaander van de Amerikaanse samenleving en daarom is het goed beeld ervan had wat je overigens het grappige is dat je andere mensen dat uh, ook hebben gevonden dat is een interview met Michael Fox die vond het makkelijk om uh, Grappig te doen op Amerikaanse televisie, omdat het toch niet over zijn eigen cultuur ging. Omdat zij zich als Canadezen een beetje de voor staan. Dus ze, ze hebben er wel wat van geleerd, geloof ik. <sluziek>